Ooggetuigen zeggen dat de beurs erg hard ging voordat hij het ravijn inreed. De politie heeft twee mannen opgepakt die gisternacht een vuurwerkbom naast een winkel lieten ontploffen aan de Bomstraat in Noordwijk. Het pand raakte beschadigd. De mannen hadden zelf een ambulance gebeld omdat een van hen gewond was geraakt aan zijn hand. In de Egyptische hoofdstad Cairo hebben aanhangers van de moslimbroederschap... gevochten met inwoners van de wijk waarin ze demonstreerden. Daarbij is een van de betogers, een student, om het leven gekomen. Er werd gedemonstreerd tegen het besluit om de moslimbroederschap... als een terroristische organisatie te bestempelen. Door dat besluit kunnen de politie en het leger in Egypte... harder optreden tegen de beweging en haar leden. Gisteren werden er zeker 38 leden van de moslimbroederschap opgepakt... Het weer. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. De zuidenwind neemt toe. Vanochtend zijn er zware windstoten mogelijk. Later vandaag minder wind. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Ron Vergouwen. Ja, welkom bij het derde uur van Nachtzuster. Tot zes uur vanochtend ben ik bij je om op zoek te gaan naar de origineelste vragen en de antwoorden daarop. En die komen van jou, want ja, de luisteraar bepaalt zoals altijd dit programma. Door te bellen met 0800 1121. Ja, wat, wat we nu nog zoeken is bijvoorbeeld een antwoord op de vraag: uh, waar verkopen ze nog mini-discs? Dat zijn van die kleine digitale ja, cassettebandjes eigenlijk. Ik ben er zelf ook wel benieuwd naar. En uh, treinen zonder een bovenrails? Um, ja, als ze dan niet gestookt zijn, hè, uh, hoe rijden die? En kunnen ze niet uh, overal inzetten? Dat zijn een paar van, een van die vragen waar we nog een antwoord op zoeken. Weet je het antwoord? Uh, bel dan 0800 1121 Of mail naar nachtzuster.omroepmax.nl. Of ga naar onze uh, chatgroep via omroepmax.nl slash nachtzuster... En ik zag ook nog iemand op de, uh, op de, op de chat net zeggen, uh, waarom noem je de Twitter niet? Ed ja dat mag ook. Uh, je mag ook twitteren. Alleen uh, uh, zelf uh, zie ik het dan niet heel snel. Dus dan kun je beter naar Ed Ron vergouwen. Dan zie ik het uh, heel snel. En uh, nou, volgens mij hebben we de hele administratie dan wel weer afgewerkt. Maar ja, het is uh, vier uur geweest. Dat uh, is, betekent dus dat het weer tijd is voor een discoplaat. Um, normaal mag er gestemd worden, maar ik heb er nu maar zelf eentje uitgezocht. En omdat het nog een beetje kerst is, hier uit 1977 de Universal Robot Band met Disco Christmas. Ja, en het werd nu net ook al in de uitzending uh, geroepen. Gaat uh, nachtbroeder Ron ook op de tafel staan dansen? Dat is iets wat uh, Astrid elke week doet. Mm, nee, ik heb, het, uh, ik heb het dit keer niet gedaan. Uh, we moesten een nieuwe tafel aanschaffen daarna. Dus uh, dat, uh, <laughs> dat laat ik aan Astrid over. Um, nee, dat heb ik dus niet gedaan. Maar ik hoop dat de discoplaat wel uh, uh, tot dansen maanden... Um, en uh, even kijken, wat wilde ik... Oh ja, ik wilde nog even zeggen, want net werd geroepen over door Kroonkirk... Uh, dat er een, een uh, de vraag is, uh, die is overigens nog niet beantwoord... wat is het geheim van een goede oliebolbakker? Uh, en toen werd de naam genoemd van Richard Visser in Rotterdam. Nou, en wat schetst onze verbazing? Uh, wordt uh, ook uh, morgen bekendgemaakt in het AD. Die is gewoon de winnaar geworden van de jaarlijkse oliebollentest van het AD... Uh, staat op de eerste plaats. Dus, uh, nou, Kroonkirk uh, heeft goede smaak. En uh, vorig jaar, uh, volgens mij, was hij uh, vorig jaar ook eerste. Ja, nee, toen stond de Marxische bakker Willy Olink op nummer 1. Dus daar kunt u naartoe. En uh, staat er nog. Uh, nou, dat zijn dus een aantal oliebollebakkers waar, oliebolle waar u heen kunt. Even uh, een nieuwtje tussendoor. Uh, René, goeienacht. Oh, uh, Jan? Nee, Ed. Oh, Ed. <laughs> Dag ja, Ed, hallo. Ja, oorlog, de, de nee. hele administratie loopt hier door de war. Ik zat ook al te kijken van uh, waar moet ik nu kijken. Maar uh, het, uh, ik, van het oliebollenbericht naar uh, Twitter, naar, uh, naar de, de, de treinen, alles loopt hier door elkaar. Het is een beetje chaotisch hierna. Ja, je, je, je, je vergeeft het me wel, toch? Ja, zeker. Oké, okay. heel goed. Wat kan ik voor je doen, Ed? Ja, ik heb een vraag. Ik heb 15 jaar geleden al twee, ben 15 jaar geleden in, uh, in mijn huis in mijn flesje overvallen. Ben ik 18 keer gestoken. Hebben ze de voordeur ingestampt? Ja. Zo'n uh, drugsgebruiker. En die kwam binnen met een groot mes en ik begon me te steken wat je maar kon. Maar nou kreeg ik naar de rand. Kreeg ik van de gemeente Breda, van de woningbouwvereniging, kreeg ik een uh, rekening thuis van duizend. gulden was dat geloof ik. Ja. En uh, dus ik protesteerde, want ik had die deur niet ingestaan. En ze hadden alleen maar een uur slot en een stukje hout ingezet. En ja. toen, uh, dus ik belde, en uh, dus ik kreeg een brief thuis. En er stond in dat ik voor mijn huis moest zorgen. als een vader van zijn kinderen. Mm. Dus ik nam een advocaat gebeld. Ja, die was ondertussen uh, opgestapt. Die, uh, die, die deed mijn zaak niet meer. En ik zit daar nog wel 15 jaar over te pieken. hoe dat dan mogelijk is als iemand je voordeur in je 18 keer steekt... Dat je dan de schade moet betalen. Die ten andere. Jan is. Ja. Ik zit er al vaak in je aan mee. Maar... En je wil. Je ik ben er daar aan te denken. Ik... Waar je dan tegen kan doen. Nou ja, en waarom. Uh, ja, waarom, waarom is het niet anders geregeld? Ja. ja. Ik moet de schade betalen. Die, die, die, die, die... Ja, ik zal het maar niet zeggen. Nee, nee die, die, ik, uh, ik snap je frustratie, andere... Ed. Ja. Hoe lang is het ook alweer geleden, zei je? Vijftien jaar. Vij dus ik denk, ja, daar is weinig meer aan te doen natuurlijk. Nee, maar ja goed, het, is, uh, het, het kan me voorstellen. Ik weet niet dat er iemand is uh, die, die dat wel weet of uh, ik ben het er nog steeds niet mee eens. Ik snap het, ja. Um, we zetten de vraag erbij. Waarom, uh, waarom uh, moet jij ervoor opdraaien? draaien? Weet je er nog, Ed? Ja, ik ben er. Hoor. Maar op de radio kom je later over door de telefoon. Ja, je, moet, je moet de radio even uitzetten als je met mij aan de telefoon bent. Oh, dat ga ik doen. Nog een Even de telefoon weer. Ja. Alle tijd, hoor. Alle tijd. Dat kan ik in, intussen nog even zeggen dat u 0800-1121 kunt bellen. Als u het antwoord heeft, bijvoorbeeld. Be Ed, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Zo, jij woont groot. Nee, Was het even lopen? Ik, ik heb het allemaal bloedvaten, dus ik mag ah, niet zo... Uh... Heel goed. Nou ja, Ed, we zijn klaar. Ja? Oké. Okay. <laughs> dus je kan ophangen ook. Nou. Ik dus niet dat er iemand reageert. Nou, je mag, je, mag, ja, goed, je mag nog even blijven hangen. Maar ik ga even door met een andere beller, ja. Oh ja, ik heb misschien nog uh, een aanval van die uh, trein. Oh ja, de, de man die naar Railway zat... Kyle zat naar Railway ja. te kijken en die vroeg zich af... Hoe kan de trein rijden zonder bovenleiding? Ja, dan uh, staat de stroom op de rails. Komt dat ook al voor, hè? Ja, kijk maar naar nou die kleine elektrische treintjes, wel, die speelgoedtreintjes. Er staat de stroom ook op, uh, ja, op de rails. Dan langs die een of andere verbinding. Uh, maar ik denk niet dat je daar op die, op die zwakte stroom een, uh, een echte trein kunt laten ja, rijden. Dat is krachtstroom. Moet hmm. je erop zetten? Ja, ja. Nou ja, ik, ik, ik, ben, ik ben geen treinman dus uh, wie ja, weet. Kijk, ik niet, maar ja, ik kan er zomaar ineens op. Het zou zomaar kunnen. Nou, als iemand het echte antwoord heeft, of misschien klopt dit wel... en, en wuiven ik het nu even weg dat het, dat het niet het echte antwoord is... bel 0800-1121. En Ed, uh, uh, dank voor je vraag. En sterkte ja, uh, met... Ja, voor ons Oké, dag. Doei, doei. Jan, goeienacht. Ja, hi, met Jan van der Meulen in Den Haag. Hallo Jan. Uh, ik, ik wil eerst uw naam even weten, want die heb ik niet gehoord... Nou, schrijf, schrijf even mee. Ron Vergouwen. Nou, oké, okay, goed. <laughs> mag zeg maar Ron. Ja. Of nachtbroeder, uh, nachtbroeder mag ook. Die, die treinen. Ik heb die uitzending niet gezien. Maar kijk, in Nederland rijden ook treinen. Onder. Dat heet dan een bovenleiding, die draad die erboven hangt. Ja. En dat zijn treinen die rijden op, uh, op een dieselmotor. Op het platteland heb je die in, in, in de buitenregio's. In Groningen, uh, naar het mm -hmm. oosten van het land en zo. Maar ik neem aan dat die treinen in de bergen, dat dat anders gaat. Er zijn volgens mij twee mogelijkheden... Ja, er zou ook een dieselmotor in kunnen zetten, maar ik denk niet dat ze dat doen, want dan moet je dat hele gewicht mee naar boven sjouwen. Dat is uh, vrij zwaar. Uh, het is mogelijk dat het door middel van een kabel gaat, hè? Dat, uh, zoals ook bij een kabelbaan gebeurt, dat die kabel tussen de rails, tussen de wielen doorloopt. Dat systeem bestaat, maar dat zullen ze bij een, een lange baan waarschijnlijk niet gebruiken, denk ik. En de tweede mogelijkheid, en dat, dat zei die vorige spreker ook al, dat is met behulp van een zogenaamde derde rail. Als je bij de metro kijkt in Amsterdam en Rotterdam, dan zie je ook geen bovenleiding. En er zit naast de spoorbaan, zit er een... Ja, nog een lelijke constructie. Er staan kleine paaltjes naast de baan. En daaraan zit gemonteerd een koker, een, mm -hmm. een U-vormige koker. Die is ondersteboven gemonteerd, want anders zou er regenwater in kunnen komen en blijven staan. En daar in die koker zit dan een stroomdraad. En er zit dan naast de trein, naast die metro treinstellen, zit dan een inrichting die een soort arm en die. die uh, met een haakse overbrenging en, en die tapt dan de stroom af van die, uh, die rail onder die koker. Dat ja. Dat is eigenlijk gewoon een, het, is, het is eigenlijk gewoon het metro-systeem. In feite wel, ja. ja. Ik, ik denk dat het zo gaat. Ik weet niet zeker waarom, maar dat vermoed ik. Want ik, ik had me deze vraag bij mezelf nog nooit uh, nee. gesteld eigenlijk. Totdat deze man dus net belde. En dan kun je je afvragen: en deze vraag die had ik ook al in gedachten voor dit programma. Waarom doen ze dat in Nederland niet bij alle treinen? Kun je je afvragen. Want dan ben je al die, die bovenleiding met al die palen en zo ben en kwijt en dan heb je ook die, die, ja, die landschapsvervuiling, niet om het zo maar te noemen, maar ja dan moet je van, van, een, van een bestaand systeem moet je ineens op een heel ander systeem overgaan en bijvoorbeeld die, die inrichting die zit dan naast de, naast, de, naast, de, naast de spoorbaan en dan zou je problemen bij de perrons kunnen krijgen, want als je, die, als je dus twee sporen naast elkaar hebt en je zet daar die, die, die derde rail naast, hè. dus elke elk spoor heeft een soort derde rail nodig dan moeten die sporen veel verder uit elkaar komen te liggen. Dus dan doe je dat aan de andere kant. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar het, het is volgens mij zit er wel een, een gevaarlijk aspect aan. Want nou ja, goed, het zit ondersteboven, dus het, er kan ja. geen regenwater inkomen, dat wel. Maar nee. goed, mensen kunnen natuurlijk erbij ja, komen. Ja, inderdaad. Dat, dat, is dat, dat, is het, eens, dat is het probleem. Dat vraag ik me ook wel eens af. en ik, ik kan me voorstellen op het platteland, bij een spoorwegovergang dat je met, met kinderen of, of met een kat of een hond... die eronder kruipt, ja, die overleeft, dat natuurlijk niet... Maar ik denk dat metrobanen die liggen meestal vrij geïsoleerd uh, uh, ten opzichte van de openbare weg. Dat Zeker, dat zijn nog, ja. Nogal afzonderlijke banen, dus ik denk dat ze op die manier daar rekening mee hebben gehouden. Dat denk ik ook, ja. Maar goed, dus uh, mijn, ik weet het ook niet is precies. Nee, dus is Heel goed, nou, dankjewel Jan. Goed, tot wederhoor. Oké, okay. en een hele fijne nacht en dankjewel voor je antwoord. Ja. Dankjewel, hoi. Oké. Okay. 0801121, als je nog andere vragen hebt of uh, uh, nog antwoorden hebt, zullen we even door de administratie gaan. Nou, ik, uh, je hoorde het net al aan, maar ik heb mijn papieren een beetje door elkaar gehaald. Nou, uh, mini-disks, worden ze nog verkocht? Zo ja, waar wil René graag weten? Uh, de staatsschuld, uh, op dit moment 450 miljard, uh, waar komt die vandaan? En waar gaan we naartoe? Kun je eigenlijk ook uh, jezelf afvragen. Um, waar is het geld van de crisis gebleven? Uh, ziekenhuizen, de fysieke gebouwen. Van wie zijn ze? Nou, als iemand toevallig uh, bezitter is van een ziekenhuis... bel ons even op en uh, uh, vertel ons even uh, wat het hele boeltje nog waard is. Uh, en het vuurwerk met de honden, dat uh, is ook wel een heet hangijzer deze nacht. 0800-1121. Nico, goeienacht. Goeiedag. Zo, ik kom lekker binnen. Ja, ah, dat dacht ik ook. Even een <laughs> kort vraagje. Waarom zijn er twee kerstdagen? Hé. Hey. Ja. Dat is een hele goeie. En we zijn een van de weinige landen die het, die het twee dagen vieren, geloof ik, hè? Ja, maar waarom? Dat, dat is mijn vraag. Want ja, er zijn wel meerdere. Je hebt twee paasdagen ook en de uh, ook. Maar waarom? Dat is mijn vraag. Want dat is ook over de kerstdagen. Het is, uh, het is wel handig, want ja, we hebben natuurlijk allemaal twee dagen vrij. Dus het is wel lekker ja. natuurlijk. Kijk, mijn baas krijgt me wel voorstellen. Er zijn ze eieren aan het zoeken. Dan vinden ze de eerste dag niet alles. Zou dat erachter zitten, ja? <laughs> nee, maar... Ik... Nee, maar, ik... nee, maar vraag, die vraag die, die kwam bij ons uh, gisteren op de zaterdag bij elkaar. Toen vroeg mijn zwagen van waarom hebben wij twee kerstdagen? Ik zou, ik zou het niet weten. Ik zal de vragen stellen. Ja, ik zit dus de weg en dan uh, bij de daar kan ik altijd terecht met deze vraag. zeker. nou en bij de nachtbroeder kun je ook, tevreden, ook vandaag uh, terecht oh ja, met maandag is maandetje. <laughs> maakt allemaal niet uit. het gaat erom inderdaad dat je je vragen uh, kwijt kunt. en ja ik, ik weet wel dat er zijn een aantal landen daar daar heet het niet dan tweede Kerstdag maar daar heet het Boxing Day omdat je dan op de tweede dag je, je cadeautjes kunt uitpakken. Je dat, weet je daarvan? Nee, er zijn, ik, ik geloof dat het Engeland is uit mijn hoofd, waar het Boxing Day heet. Uh, want er zijn ja, heel weinig landen, volgens mij is inderdaad Nederland een van de weinige landen waar je een tweede kerstdag hebt. Maar een hele goede vraag, waar komt tweede kerstdag vandaan? En dat is die. Zeker. Ja, ik kan ook wel over een treintje beginnen, maar die loopt gewoon op een tandtrap, dat heb ik wel eens meer gezien. Oké. Okay. En in het midden van de rails loopt dan een... Uh... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, waar het dan in loopt, zo trekt die zijgen in de bergen omhoog. Ah, oké. Okay. nou goed, maar dan gaan we het verder niet over hebben dan. Nee hoor, helemaal. Nee, precies. Nee, maar uh, mij, uh, ik wil graag weten waarom wij twee kerstdagen. Je vraag is duidelijk. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Oké, okay. rij voorzichtig. Dank Oké. Okay. 0801121 op deze ja, inmiddels derde Kerstnacht, uh, derde kerstdag. Het is nu derde kerstnacht. Nou ja, het wordt een beetje verwarrend. Maar tweede kerstdag, waar komt die vandaan? 0800 1121, het gaat nummer uh, als je daar een antwoord op hebt. Um, Bob? Ja, goedennacht. Uh, ik had een vraag. Dat kan. Over. Uh, de, men had men vroeger over de geboorte van Christus. Dat men de ster van Jeruzalem boven de geboorteplaats van Jezus scheen. En ik vraag me af, is die ster nog steeds waarneembaar? of is dat van tijdelijke aard geweest? En waar staat die eigenlijk aan de hemellichaam? Staat die in het zuidelijke halfrond of in het noordelijke halfrond? Dat je hem hier in onze noordelijke halfrond kan zien. De, de, je hebt het over de, de ster boven, uh, boven Bethlehem. Met hem waren dus de drie wijzen uit het oosten werden geleid naar uh, de kribben van Jezus. Ja, ja. Kun je, kun je, even, wat, uh, kun je even je radio uh, wat zachter zetten, Bob? Jawel. Jawel. Kijk, de, nou, je woont, je, je woont uh, kleiner dan Ed in ieder geval. Je moest een heel stuk lopen. Nee, <laughs> een grap, een grapje. Ehm... Um, de, ja, de, de ster die inderdaad de drie wijzen en ook, die, ja, ook uh, de, uh, de herders volgens mij ook naar de stal loodsten, daar gaat het om. Ja. Um, en ja, is bekend om welke ster het gaat? Dat is eigenlijk jouw vraag. Ja. Oké, okay, nou, het is uh, ik, ik weet niet of we daar een antwoord op zullen krijgen, maar ik vind hem wel interessant. Nou, er zijn wel sterrenkundigen aanwezig, neem ik aan, die nog wakker zijn. Want ik kijk graag naar de sterren zacht. Is, ik, ik, heb, ik, heb, ja. ik heb er een beetje ook een studie van gemaakt, maar uh, ik heb nooit die ster kunnen vinden. Dat staat nergens in de Bijbel beschreven welke, of de ster een naam heeft of wat dan ook? Nee, ook niet op de, op de graad van uh, bijvoorbeeld zuidelijk halfrond of noordelijk halfrond. Hm. Want ik geloof dat wij de sterren die op zuidelijk halfrond schijnen niet kunnen zien, toch? Ja, dat, dat weet ik allemaal niet hoor. Ik ben, ik ben geen sterrenkundige. Um, maar ik weet in ieder geval wel dat uh, de, de, het, het was een ster die zo helder aan de hemel stond... dat, dat heel veel mensen ertoe aangetrokken uh, waren, ja. als het ware. Dus um, ja, het, het, het, het, het, ja, het, het triggert wel je, je gevoel van ja, wat is dat voor ster geweest. Ik snap je vraag wel. Ja. Oké, okay, we zetten hem okay. erbij, Bob. Okay. Ja, bedankt hoor. Dank je wel. Ja, dag. Dag. 0800 -1 -1 -1. als je alles weet over de ster boven Bethlehem. Um, we gaan naar John. Ja, hallo, uh, nachtmoeder. is John, hallo. Ja, ja, met mij gaat het prima, hoe gaat het met jou? Leuke dagen, jij nog? Ik heb heerlijke kerstdagen gehad, ja hoor. Zitten we nu in de tweede, zitten nu op de derde kerstdag al? Jo, je zegt maar, het is jouw dag. <laughs> Nou, die tweede kerstdag was dat puur commercie was dat toch doen. Heb ik toen ooit een keer gehoord, maar hou me toch goed in. Was dat niet voor de commercie gewoon puur? Nou ja, dat, dat, uh, dat vertelde ik net. De, de Boxing Day, er is in ieder geval één land wat uh, volgens mij is het Engeland ja. vooral en uh, een aantal andere landen ook die Boxing Day vieren. Wij noemen het tweede kerstdag. Ja. Um, dus een, een soort commercie zal er wel achter zitten en de meubelhouders ja. is ze blij mee natuurlijk. Ja. Nou, ja, mijn antwoord eigenlijk, dat was op die, uh, over die man die die probleem had met die, uh, die deur die ingetrapt was ofzo en uh, bla bla bla. Ja. Dat hij dat die rekening moest betalen. Nou, toevallig uh, ben ik per toevaldracht gekomen dat ja, in de wet staat geregeld, want ik heb zo nou, vijf jaar geleden rechtszaak gehad, dan ben ik per dracht gekomen dat je altijd verantwoordelijk bent voor je uh, visite die jij dus uh, in huis neemt. Wat er ook gebeurt. Want ik had een probleem met mijn vader, die ging ruzie maken met de buren, maar ik werd erop aangesproken in de rechtszaak, omdat ik verantwoordelijk ben dat voor mijn vader zijn visite kon. Ja. En toen ging hij weg, en toen maakte die problemen werd op mijn rekening gehoor gezet. Ik zei, wat krijgen we nou? Ja, daar ben je verantwoordelijk voor, voor jouw visite. Ja. Zeggen ze met de wet. Oké. Okay. Ja, dat, dat wist ik ook niet. dit nou, klopt wel. Oké. Okay. Maar ja, dan uh, zit je wel met zo geen van rekening natuurlijk als je dat niet weet. Dat is natuurlijk uh, een andere koek. Ja, en, en je voelt je natuurlijk uh, ja, onrecht aangedaan op zo'n manier. Ja, ja, kijk, ik heb moeilijk mijn vader tegenhouden als hij natuurlijk uh, erin gaat schoppen bij de buren. Ja, we moeten we tegen doen? Snap je? Zeker. Als hij weggaat en ik weet dat dat niet gaat gebeuren en je bent al te laat voor dat. en het is al gebeurd, ja, dan houdt het gewoon op voor mij. Hm. Oké, jullie je brug, als brugman, maar je bent gewoon verantwoordelijk. Punt uit, zijn me op de ja. oh, Nou, bedankt. En wat zouden we dan is... moeten doen, vind jij? Ja, daar kan je niks aan doen, toch? Als het dan gebeurt, moet je volgens mij de politie bellen. Meer kan je niet doen. Dan nee. ja, moet je voor je eigen vader de politie bellen, weet je. Dat Ja. <lacht> beetje moeilijk. Het is een beetje een, oh. uh, een triest verhaal, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar ja, zo, uh, als je met zo'n uh, woningbouw zit, zie je natuurlijk wel... Zo'n rekening natuurlijk... Uh, ja, maar weinig tegen kan doen. Want ja. ze zeggen gewoon: Jij bent ervoor verantwoordelijk, dus. Ja. die eigenlijk Oké, okay, John. Hey, ik je... vond het een mooi gesprek van. Even heel gauw nog, Dat die. Uh, een van die allereerste uh, vrouwen die je uh, belde. die over dat. Uh, weet je, over die crisis belde. die je over dat. Het zei van de regering en zo. Dat, uh, dat zij. heb ze heel mooi verwoord op uh, hoe ze het zei. Van, uh, dat het gewoon deze regering. gewoon niet, niet klopt hoe alles nu verdeeld gaat worden. Dat was ook een mooi gesprek met jullie twee. Dat, nou. Ik ben blij dat je morgen mooi dus gesprek. Eff, vond. Ik moest het even kwijt. <laughs> ik zei: ik, stel, ik stel, ga ik de radio wel, want ik hoorde het toch half. Ik ik wacht eens even. Het is een interessant gesprek maar voor een mooi gesprek dat. Het... Ja, heel af en toe, heel af en toe zit er een mooi gesprek tussen. <laughs> Jammer dat je niet meer gaat dansen. Ik zat ook te kijken. Ja. <laughs> John, dank je wel. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Stay About the money. Natuurlijk geïnspireerd op uh, de vraag over uh, de staatsschuld. En uh, uh, ja, hoe heeft het zover kunnen komen met al die banken? Mocht u daar nog een, uh, een, uh, een aanvulling op hebben. 0800-1121. En uh, ja we zoeken nog allerlei uh, antwoorden op, uh, op vragen die nog openstaan. Uh, waar verkopen ze minidiscs? Vind ik zelf wel een hele interessante. Uh, waar komt de tweede kerstdag vandaan? En uh, is er iets meer bekend over die ster die zo helder fonkelde boven Bethlehem? 0800 1121 of natuurlijk gewoon een hele nieuwe vraag stellen. Uh, mevrouw uh, Regeer, Ja. Goedenacht, dat ben ik. Ik vraag mij af, ieder jaar is er zoveel te doen over dat vuurwerk en allemaal ongelukken. Waarom ze al vergunning geven dat we om tien uur mag beginnen met vuurwerk afstekens morgens vroeg. Tien uur al. Toen zei die meneer er net aan de telefoon, nou, waar ik het aan uitlegde, zou het wat uitmaken. Nou, al is het maar één kind dat, die, uh, dat geen ooglectie heeft, of een hand eraf, of weet ik veel. Hmm. Ik vind dat dom dat ze om tien uur al mogen beginnen, waarom nou toch? U vindt helemaal uh, niks, vuurwerk. U vindt dat ze gewoon om uh, nou, tien voor twaalf moeten beginnen ofzo, of zo? Twaalf... Nee, want daar zijn die kinderen nog niet op. Ja, dat zou het beste zijn, want in Zwitserland mag het helemaal niet. Nee. Oh, dan mag het er niet? Nee, is het zo? Heel is één dag, maar één, één avond, maar. Wat is Op 1 augustus is dat daar. Oké. Okay. Nou ja, ja dan mag het... Ja. Nou nee, het is natuurlijk wel zo, ja, het, het, er wordt nogal wat vuurwerk verkocht en volgens mij kunnen we het niet allemaal in één keer opsteken. Ook weer commercie natuurlijk. Precies, het heeft het allemaal mee te maken. Hè? Het is goed voor de economie al dat, uh, dat vuurwerk. Ja, nou dat vind ik maar gevaarlijk. Ja, nee, en dan is... over die ster. Heb je wel eens gehoord dat er een ster verdwenen is? En als het dan zo'n heldere ster zou zijn, dan moet het er dan nog zijn. Ik geloof dat allemaal niet. Nou ja, het, het, het gebeurt wel eens dat er een ster uh, dooft natuurlijk. Dat gebeurt wel eens, dat hoor je wel eens. Nou ja, ik zou wel toevallig vinden. Als net... is allemaal maar niks hoor. Ja, of nou... Die verhalen. Het is allemaal door mensen gemaakt. Allemaal opgeschreven door mensen. Dat is waar, maar de, de, de ster van... van uh, ja, van, van... Van Bethlehem. Van Bethlehem, dus, hè. Uh, dit is 2000 jaar geleden, dus ja, de ster ja. Zou, zou wel gedoofd kunnen zijn inmiddels. Het zou kunnen, als het, als het al een echte ster is, hè? Nou, daarom. Belooft u het? Nou ja, het is een hele discussie natuurlijk. Van ja, geloof je erin of niet? Uh, ik, ik, ja, ik bedoel, voor, voor mensen, sommige mensen is, is het geloof heilig en de anderen niet. Uh, ja, inderdaad. Ik, ik, ik ga daar niet een, een, een conclusie ik in trekken. Vind het is een religie. Precies. Maar het is, het is wel een intrigerend verhaal natuurlijk van een ster die heel ah, helder uh, schijnt. Dat is een ander verhaal. Ik hoor bij de ongelovige Thomas. Ah, <laughs> ik moet het eerst zien en dan geloof ik het pas. Nou ja, op zich is een, een, een ster die heel helder schijnt, kan wel eens intrigerend zijn, dat natuurlijk. Ja, is de Noorderster. Die is ook helder. Ja. Als ik uit moraal kijk, dan. Nou, dat strookt al nou, uren geleden. Nou, is het weer helemaal bewolkt. Hmm. God, die schijnt ook hier bij mij. Ja. Maar goed, we gaan even terug naar het, uh, waar u voor het vuurwerk. De vraag is dus, waarom mag je de hele, hele dag vuurwerk afsteken? Ja, dat ben ik benieuwd naar. Nou, we gaan kijken of daar, uh, of daar antwoorden op komen. Goed zo. En ik u... wens je nog, uh, alles kerst voorbij, moet uiteinden. Eh, nou, dat wens ik u ook. En ik, eh, ik denk niet dat u uw vuurwerk gaat afsteken. Wat zegt u? Ik, ik, ik geloof niet dat u uw vuurwerk gaat afsteken. Oh, nee, zeker niet. Nee, nee. Ik ga nog niet eens kijken. Oh, ik maar gordijnen openlaten, dan zie ik het hier wel. Ja, want u kijkt er wel Goed. graag naar. Nou, op ja, vuurwerk, ja, dat vind ik wel mooi. Maar niet als het zo reden hele dag want het doen niet. U hoort alleen maar knallen. Ja. En als je dan langs loopt, en die vervelende kinderen... die gooien dat er zo voor je voeten... Ja, ik, de laatste dag van het jaar kan, kan gevaarlijk zijn inderdaad in sommige punten. En dat is nu helemaal met met, met hoe deze tijd is. Hebben we hebben helemaal geen respect meer voor de mensen. Heleboel op dan tenminste hoor, je mag niet generaliseren. Precies, dat zullen we zeker niet doen. Mevrouw Regeer, uh, ik wens u heel fijne jaarwisseling. Ja, u ook. Dag. Oké, okay. dag. dag. 0800-1121, uh, waarom mogen we de hele dag vuurwerk afsteken? Heeft dat inderdaad te maken met uh, de commercie? Uh, daar zijn we benieuwd naar. En uh, misschien zijn er wel mensen die vinden dat het het hele jaar mag. Ik ben er niet voor, maar je hebt altijd mensen die dat uh, um, wel, wel zien zitten. Uh, Lia. Hallo. Hallo. Ik uh, geef mijn uh, mobiele nummer. Ja. Dan kan hij bellen, eventueel. Nee, u zit in de uitzending al. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. <laughs> nee, niet uw nummer gaan geven nu, hoor. anders gaat iedereen u bellen. Ja, dat is ook weer zo. Maar het gaat over die minidisken dus, hè? Ah, kijk aan. U weet waar ze te koop zijn. Nee, ik heb ze zelf. Ah, oké. Okay. Dus uh, daarom, daarom wil ik dus mijn uh, mobiele nummer doorheven voor die meneer. Ah, oké. Okay. Nou, wat goed. Want u heeft ook uh, behoorlijk wat minidisks uh, gekocht uh, vroeger? Ik heb er staan, ja. Ik heb er staan met een hoop uh, floppies nog... En wat, wat vond u ervan? Ja, ik vond ze heel erg handig vroeger. Oh, mooi luisteren. Mijn man die, die was er altijd mee bezig. En die is overleden. Ach, ja. Dus ik doe daar verder niks mee. U heeft ze verder nooit gebruikt? Ik heb er geen verstand van. Ik heb ze nooit gebruikt. Ik kwam geweldig muziek uit. Ja. Maar het was niet uh, zo technisch ben ik niet dat ik uh, daar ook mee aan de slag ging. Het was zijn hobby. Ja, ja kijk, het handige was... Het was eigenlijk de eerste uh, de digitale geluidsdrager waar je een... Uh, ja, waar, waar je muziek in mooie kwaliteit kon opnemen. Het was eigenlijk ja, een heel, heel mooi cassettebandje qua geluidskwaliteit. Uh, uh, en ja, nu heb je natuurlijk de cd's waar je ook uh, kunt opnemen. Ja, inderdaad. Dus, uh, maar u bent meer van de cd's, geloof ik. Ik ben meer van de cd's. Precies. Dat is wat makkelijker. Ja. Ja. Nou, weet u wat? Ik ga u terugzetten naar, uh, naar Martijn, die hier uh, de regie doet. En dan uh, kunt u het nummer even doorgeven. En dan uh, heeft René alvast wat, uh, wat minidiscs in ieder geval. Ja, dat is Goed, en liefst zo snel mogelijk, want ik, ik wil nog wel een poosje gaan slapen. Oké, okay, nou, ik, ik zal zorgen dat, uh, dat Martijn uh, u uh, het, het nummer uh, even gaat opnemen. Dat is goed. Oké, okay. dank voor het bellen. Goed. Dag. Dag. Dat was uh, Lia. Nou kijk, zo so via ruilhandel komen we er toch uh, ook weer een beetje uit. Maar uh, ja, als er nog iemand weet waar in de winkel dan nog gewoon gloednieuwe minidiscs te uh, verkrijgen zijn... dan horen we dat ook uh, graag. Er is vast altijd wel... Uh, een of andere winkel die ze nog ergens heeft staan. 0800-1121. Uh, we gaan naar Igor. Of Igor. Ja, hallo, goeienacht. Goeienacht. Ik had een vraag over, uh, ja, uh, over stevia suiker. Stevia Zoetie suiker, op. ja. Dat is van dat uh, speciale suiker, hè? Van dat, uh, voor diabetes, toch? Ja, goede poedervorm en uh, van die pitjes uh, uh, zoet... Uh, de zoetstof. Die, die, ja, die... De Tabletjes, zeg maar. Precies. Ook, ja. Uh, ja. Ik hoorde nog wat tegenstrijdige dingen over. En als ik er op Google dan... Uh, ...voor en tegenstanders. Wat, uh, ja... ...wat voor product... Het is een plantje. Dat is ook de naam van de plant, Stevia. Maar, eh... Uh, niet altijd goed uh, verwerkt te worden. En, eh... Uh, ik vraag me af wat het doet met, een, uh, met iemand die uh, suikerziekte heeft. Of je het dan ook, überhaupt wel mag gebruiken. Nou, voor, het is toch juist uh, voor mensen die zoetstof... Uh, ja, die ja hoedstof... dat ja, ik ook maar. Ja. Uh, ik, hoor nou, uh, ik hoorde van mijn broer dat een arts had gezegd dat het allemaal rotzooi was. Mm. En uh, nou ja, dat, uh, dat, dat bedoel ik dus. Uh, ik krijg uh, positieve verhalen krijg ik te horen en uh, lees je op internet. Tegelijkertijd ook uh, nou, dat er een luchtje aan zit. Ja, u hoort uh, tegenstrijdige verhalen en je denkt wat moet ja, ik nou geloven. Ja. Ja. Maar van, uh, van de normale zoetstoffen weet ik dat het gewoon uh, eigenlijk mijn troep is. Oké. Okay, nee, dat, dat, dat, dit zou dan een natuurproduct wijzen. Dat, dat, dat is wel zo. Maar het uh, wordt met heel veel zetmeel... Zetmeel wordt het verwerkt op poeder. En uh, ja, ik weet het niet. Uh, het is hmm. uh, toegelaten door, uh, door de uh, keuringsdienst van waarde. Ja. Dus, uh, nou ja, goed, dan, dan, dan moet het... Het heeft lang geduurd, want het bestond geloof ik al 30 jaar in uh, Azië. Werd het uh, okay. werd al gebruikt. Nee, ik, ik ken het zelf niet, maar uh, Stevia, is dat een merknaam? Of? Nee, nee, nee, dat is de naam van de plant. Oké. Okay. Nou goed. Een ja, nou goed, het, het heeft even geduurd voordat het hier op de markt kwam. Dus uh, ja, er, zal, er zullen wat haken en ogen aan zitten, ongetwijfeld. En jouw vraag is: uh, um, kan dat gebruikt uh, worden door uh, diabetes-patiënten? Ja, en uh, in hoeverre is het gezonder dan uh, zoetstoffen? Ja. Maar het liefst, uh, ja, als ik. ik doe een schepje suiker in de koffie, dan heb ik toch het liefst rietsuiker. En de is bekend dat het uh, beter uh, kwam mineralen en uh, hmm. okay. beter is dan uh, gewoon witte suiker. Ja. Ik wil er wat meer over weten. Nou oké, okay. je, je vraag is duidelijk uh, Igor, dankjewel. Okay. Nou bedankt. En we gaan kijken of, uh, of er mensen Lacht zijn die het misschien gebruiken of uh, ja, misschien uh, er alles over weten. Dat zou handig zijn. Okay. Ja. Dankjewel en een fijne ja. nacht. Oké. Okay. 0800 1121 Stevia suiker. Is het uh, 100% veilig? En uh, ja, wat, wat, wat, wat kun je er beter niet mee doen? En, uh, en waarom heeft het zo lang geduurd voordat het in Nederland op de markt kwam? Dat is uh, een van de vragen. Nou, er staan nog een heleboel vragen open. Ik, oh, ik zal zo meteen nog even een overzicht geven. Dat is wel uh, handig. Maar we gaan eerst even naar uh, mevrouw uh, Suandi. Ja. ja. Dag, mevrouw. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Tenminste, het is alle vijf, hè? Ja, u bent nog laat wakker. Hoe uh, komt dat zo? Nou, nee, ik ben wakker geworden oh. door jullie. U bent al, u, nou, <laughs> u bent vroeg wakker. Ik, ik, als, als ik uh, niet kan slapen, dan luister ik altijd naar jullie. Kijk, dat vinden we leuk. Ik, ik vind het wel interessant. Nou, kijk aan. Nou, Astrid is er volgende week weer, hoor. Als u zich afvraagt, van, uh, waar, waar is Astrid? Die is gewoon een weekje op vakantie. Volgende week is ze er weer. Oh, nee, hoor. Jullie zijn ook uh, goed. Nou, vinden we leuk om te horen. Wat kan ik voor u doen? Ja. Nou, uh, het gaat erom, een paar weken geleden was er een, uh, jezus, ik moet een beetje wakker worden hoor. Uh, was er een, uh, een, een, uh, het, het ging over uh, bekeuringen. Ja. Ja. En toen kwam er een meisje of een vrouw die kwam voor de telefoon en die was aangehouden door de politie. Want haar banden waren helemaal versleten. Ja. En toen, ze, en toen was ze nog zo stom om te zeggen... ja, mijn ruitenwissers die zijn ook al zo versleten. En hij keek, hij keek het na. Hij zei, nou, dat is nog erger dan de banden. En uh, ja, hoe komt Ja, je moet toch gauw naar een uh, garage gaan. Dat moet toch gemaakt worden. En toen werd ze eigenlijk zo weggestuurd. En de anderen kregen altijd een boete. Ik denk, die wagen hadden ze al lang in moeten nemen. Nou, daar gaat het om... Dan okay. er we gewoon dood aan. U, u maakt zich de nooddruk, druk volgens mij, hè? Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja ik, daar maakte ik me zo druk over. Ja, niet goed voor uw bloeddruk, hoor, ik... niet doen. Nee, nou, dat zit goed, hoor. Maar <lacht> dat meisje werd zo weggestuurd. Hmm. En die moest dan de volgende dag weer naar een garage. Ik zag aan een ander, die kreeg zoiets en die kreeg gelijk een boete. Of die werd de wagen negen, die wagen. Had er lang ingenomen moeten worden. Ja, maar uw vraag is, uh, wanneer mogen ze je bekeuren? Nee, ik had het lang dat, moeten bekeuren. Ja. Tuurlijk. Ja. Ze heeft toch een overtreding begaan. En een ander die 40 kilometer te hard rijdt, die krijgen bij wijze van spreken maar honderd euro moeten. Ja, niet eerlijk. Nou, ik, ik vond het geen... Dat ze zo weg mocht rijden. Hm. Met hele versleten banden. En de ruitenwissers deden de het ook helemaal niet. Hm. Ja, dat is onveilig. Ja. En dat, uh, dat viel me zo op. Ja, daar heb ik me rot aan geërgerd. Oké. Okay. Nee. Nou. Ik heb me naar geërgerd. Ik heb slaap. Nou, het, het, het, doet u rustig aan voordat u het aan uw bloeddruk ja. krijgt. Hè? Nee, dat heb ik niet. Oh, heel goed. <laughs> nou, dank voor het bel in ieder geval. Ja. ja. Oké. Okay. Maar nu ga, nu ga ik slapen, dus ze maken jullie het maar even uit. Bij, wij, gaan het, he? uh, wij gaan het hier inkoppen. Ja. Oké. Okay. Dank he. Dank. En met prettige dagen. Ja, dag. 0800 1121. Dat is uh, het nummer waar je terecht kunt met al je vragen. Onder andere bijvoorbeeld over de suiker. Stevia suiker. Is het gevaarlijk of niet? En waar komt het eigenlijk vandaan? Bye. Ja, de Rue Ze treden nog steeds op met hun, uh, hun nummer Sugar Baby Love uit uh, 1974 schrik uit mijn hoofd. Uh, ja, ik heb ze dus een keer zien optreden en uh, ze deden ook een ander nummer toen. En uh, dat wilde niemand horen. Eigenlijk wilde eigenlijk iedereen alleen maar dit nummer horen, Sugar Baby Love. Dat hebben ze volgens mij op die avond dat ik ze zag wel uh, zes keer gedaan. Het nummer heeft toen een maand in mijn hoofd gezeten. Uh, Ricardo, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hallo. Ik heb er een heel uh, belangrijke of interessante vraag. Maar uh, voor die vraag, dan heb ik twee dingen. Ja. Die mevrouw daarnet over die uh, politieman met die auto, met die versleten banden. Oh, ja. uh, het zit namelijk zo, alle vierde banden waren versleten, dat je de draden zag. En de, ruik, ruik, de uh, wisselbladen waren versleten. Je kreeg het advies, de auto is gelekt in naar de garage. Als ze hadden vervangen, dat was, dat was. En ten tweede, ik kwam binnen met mijn hond... En vervolgens, die werd over. Ik zit in een grote stad, Het wordt gegooid met vuurwerk. Mijn hond is niet bang voor vuurwerk. Die gaat achter vuurwerk aan. Ik ben wel bang dat mijn hond een ongeluk krijgt. Hij gaat alle achter vuurwerk aan. Hij is niet bang. Ik heb een Jack Ruzeld, de originele. Ja. En nu komt de vraag: um, ik vraag me af als de aarde niet zwaarder wordt. Want ik heb begrepen, de aarde draait onderaf. En de aarde die vliegt, die zweeft links rechts. Maar op de aarde komt steeds met mensen. Veel meer mensen. Er komen een heleboel gebouwen, er komen grote industrieën, zware treinen, zware vrachtwagens. Worden dat dan niet zwaarder? Gaat die niet naar beneden? Of hoe zit het? En daar ben ik benieuwd naar. De, uh, de, wacht even, wat, wat gaat naar beneden? Nou, de vraag is: als het zwaar is, gaat het naar beneden. Ja. Ik zeg, op de aarde komen heel veel gebouwen, grote gebouwen, hmm. groter dan de grootste. Er komen zoveel industrieën, groter dan de vorige industrieën. Er komen maar grote treinen, grote vrachtwagens. Ja. Die dingen hebben gewicht. Ja. Er komen grote schepen, grote vliegtuigen. Ja. Die dingen hebben gewicht. Ik vraag me af, wordt de aarde niet zwaarder, gaat de aarde niet naar beneden. Dat is mijn vraag. Ik ben, ja, ik ben naar. Het, het, het is wel natuurlijk altijd gemaakt van materiaal die al op de aarde waren. Volgens mij. Het zou kunnen. Maar dan, hoe zit het dan met al die mensen dan? Die uh, mee, ja, nou ja, wij, wij vermenigvuldigen ons wel natuurlijk. Als, dat is wel een hele goeie vraag. Ja. Dus uh, de vraag is: en dat, maar er komen ook zoveel bovenbij zwaardere ja. bomen. Hm. Dus de vraag ik, ik, ik blijf me verbazen. Als we de, de materialen van de aarde zijn uh, ja het moet, to, het moet toch in gewicht Nou, maar Ricardo, we blijven even bij je vraag. Want uh, ja, dat, ja. dat vind ik wel een hele interessante. Um, ja, ja, ja, ja. Want ja, ik had, kan ik had, ik, ik, ik ik met mijn hond binnenlopen. Ik zit in mijn grote <laughs> stad door het licht en ik vuurwerk gegooid. Mijn ja. hond gaat erachteraan want die loopt vrij. Dus ik ben echt benieuwd als ik antwoord krijg op de vraag. Ja, wordt de aarde steeds zwaarder omdat we met steeds meer mensen en meer natuur... En, ja. uh, nou ja, uh, ja. Neem, neemt het, het soortelijk gewicht van de aarde toe omdat we ons ja. alsmaar vermenigvuldigen? Ik vind het een hele goede vraag. Ja, ja want als de dinosaurussen ja. die zo zwaar waren zijn overleden... Nou, die hebben ook een extra gewicht Oké, okay, natuurlijk veranderd, maar er komen steeds meer zwaardere, zwaardere, zwaardere mensen. Kijk maar om je heen, de meeste mensen zijn dik. Ja, Ricardo, je, ja. Vra je vraag is duidelijk. Uh, we gaan kijken of we er een antwoord op kunnen vinden ook zo duidelijk en zo kort. kunnen meer mensen aan de beurt. Ik ga proberen het kort te houden, maar ik vind het ook leuk om af en toe even met de mensen te praten, maar ik ga het proberen, Ricardo. Oké, okay. okay. dankjewel Ricardo. Dag. 0800-1121. Ja, zouden we de aarde maar op een weegschaaltje kunnen leggen? Dat, uh, dat zou wel handig zijn. Uh, de aarde wordt wel steeds voller in ieder geval. Dat, uh, daar lijkt het in ieder geval wel op. 0801121 Als er iemand is die daar een, uh, misschien een beetje een filosofisch... of misschien een heel uh, uh, theoretisch antwoord op zou kunnen geven. We gaan naar Jeffrey. Jeffrey. Hey, Goedemorgen met Jeffrey uit Amsterdam. Hallo Jeffrey. Ik heb twee antwoorden. Ik heb allereerst antwoord op de vraag van mijn voorganger Ricardo. Ja. Yeah. In de, in, de, in de aardse omgeving zoals wij leven op de wereld gaat alles wat zwaar is naar beneden. Maar in het heelal, waar de, waar de aarde ook in zweeft, wordt de aarde in toon gehouden door de zwaartekracht. En alle gewicht wordt opgeheven ja. in het heelal. Als je heelal een bal zou gooien in het heelal, gaat die alle kanten op. Dus bijvoorbeeld op de aarde, als je een bal gaat gooien van boven naar beneden, valt hij van boven naar beneden. Ja, dat, dat, dat, dat snap ik, Jeffrey. Maar dat, stel nu dat die zwaartekrachten niet zou zijn. Dat is een dan, dan, dan, dan zou de aarde naar beneden vallen. Ja, maar zou de aarde dan ook in gewicht toenemen omdat we met steeds meer mensen op die aardbol uh, rondlopen? Uh, dat, uh, dat is een beetje theorie, het zou natuurlijk kunnen, maar gezien dus uh, de, de, de toestanddeel al neemt het soortig gewicht toe want het soortig gewicht, wordt opgegeven door de zwaartekracht kracht en ja. door de ledigheid van de hele al. Ja. Dus in het hele al kan je niks wegen als okay. er geen materie is. Ja. Maar goed, als andere mensen daar nog een antwoord op hebben, 0800-1121. Jeffrey, je wilde reageren op de treinen. Ja, tenminste, wat ik bekend is, ik kom vaak in Ierland altijd vanwege mijn werk. In Ierland rijden landelijke treinen op diesel, maar de stadspoor, de metro in Dublin, rijdt op elektriciteit. Maar de rest van de treinen rijden gewoon op diesel, ze hebben die lange afstandstreinen. Ja, dat werd net ook al gezegd. Waarschijnlijk is het gewoon een dieseltrein geweest. Ja, ze gaan of op stookolie of op diesel, je hebt twee mogelijkheden in Ierland. Ja, oké. Oké, okay, succes met het programma. Toch oh. alle luisteraars een betere voortzetten van de kerstdag. En nog een zalig uit en een goed begin. En wens ik jou ook, Jeffrey. Een heel fijne jaarwisseling. En succes met het programma. Bedankt voor de gezellige uurtjes. Nou, jij bedankt voor het bellen. Geen dank. Oké. Okay. Doei. doei, doei. Dag. Um, we gaan naar Adrie. Ja, goedemorgen. Het ging over het ziekenhuis gebeuren. Ja. Nou ja, die meneer die zegt van wie is het. Maar de, het, het, het ziekenhuis laten we dan maar op het ziekenhuis houden. Die dan die een, een medische taakstelling, een maatschappelijk medische taakstelling. En het, het, het, met het gebeuren uh, vallen ze dus onder de toelatingseisen van het ministerie van uh, volksgezondheid. En daar vallen ze dus ook onder de goedkeuringseisen. Daar moeten ze altijd aan voldoen. Maar dan zegt meneer van wie is het? Ja, wie is, nou, de, wie is de eigenaar? Uh, wie is de eigenaar? Maar vooruit uit origine zijn het verenigingen of stichtingen. Mm. Het beste, als je een ziekenverhuis hebt, denk ik... is dat je een stichting hebt of een vereniging. Uh, want die mag geen winst maken. Nee. Dan krijg je, wat meneer zegt, van is het toch een bedrijf? Nou, een vereniging, die heeft een bestuur. Maar een vereniging kan ook nog een dagelijks bestuur hebben. En het dagelijks bestuur uh, dirigeert de kosten... Het blijft een vereniging. Ja, dus alles, alles wat een winst lijkt, dat gaat weer naar de doelstelling toe. Of ja. naar de kosten van de doktoren. Nou ja, er is geen... Uh, zo zit het in elkaar, zo simpel. Ja, nee, dat is duidelijk. Ja, en uh, zo ja. heb je dus het onderscheid tussen het, uh, ja, de normale ziekenhuizen... om ze zo maar even te betitelen... en uh, de privékliniek, die dat, die dat weer niet zijn. Ja, dus, dus, dus de privékliniek of de tandarts, die valt... Onder de goedkeuringseisen van het ministerie van volkshuisvesting ja. Dan val, valt iedereen onder. Dus groot of klein, of weet ik wat, het maakt niks uit. Ja. Dat, die goedkeuringseisen zijn het. Ja. Maar ik had nog een korte vraag. Mag dat of niet? Nou, vooruit. Ik ben de, ik ben nou. de moeilijkste niet. Nou goed, je hebt het spreekwoord de aanhouder wint. Ja. Uit welk jargon komt het spreekwoord? En wie was de, was de aanhouder en wat won hij? Hield hij misschien een fakkel aan in de sport of komt hij uit de scheepvaart? Kijk, ja. ja. ja altijd een leuke. Ja. Waar komt het spreekwoord vandaan? Ja, de aanhouder wint. Ja, ik heb geen idee. Nee, wat op Jan aan? Of in Valdendam zeggen ze... Je hoort hier niet uh, thuis, want je houdt je jas aan. Zeggen ze dan. Een <laughs> <laughs> hangjas noemen ze dat. Ja. Maar uh, het begint hier te regenen, het is beter. Hoe stopt de rain? Kun je water revival? Kan dat nog even of niet? Uh, nou, dat <laughs> ja, weet ik niet. We hebben een kerst gehad, Doe ik... eens wat. Wie weet, Adrie. We gaan, ja, okay. zo, we gaan zo even kijken of we, nog, of we die kunnen draaien. Maar ik, oh. we gaan de vraag eens even ja, stellen okay. aan iedereen. Okay. Dankjewel, hè? Oké, okay, prettig jaarwisseling. wisseling. Jij ook. Oké. Okay. Ja. Tot ziens. 0800 1121. Waar komt... Oh, ja. Adrie is weg. De aanhouder wint. Waar komt dat spreekwoord vandaan? We gaan naar Henk. Ja, Henk is er. Goeienacht, Henk. nacht, Henk. Dag. Ik wil graag um, ten eerste zeggen dat mevrouw en ik afdiet missen. En ja. ten tweede wil ik antwoord geven op de vraag over de stevia van meneer Igor, geloof ik. Vertel. Ja. Ik heb er een uh, boekje van. En ik koop dat spul in Duitsland. En daar is, het, uh, is de pure stevia, wat ongeveer 300 keer zoet is als suiker. Dat wordt daar vermengd door een bedrijfje in Zuid-Duitsland... Maar je kunt er ook in Noord-Duitsland kopen. Ik woon aan de grens, ik woon in Stadskanaal. In uh, provincie Groningen. En je kunt het uh, dus kopen. En dan is het vermengd met, verdunt met vloeibare, met uh, gedestilleerd water. Vloeibaar water. Oké. Okay. En uh, dat is zuiver. Dan heb je geen ballaststoffen, zoals in de poeder en andere vormen. En dat Duitse uh, spul is gewoon heel goed en heel zuiver. Ik kan er niet anders over zeggen. Oké, okay, maar we vroegen ons wel af, want uh, ik weet niet of het waar is... maar wat, wat uh, Igor wel zei, is dat het echt jaren heeft geduurd... voordat het uh, blijkbaar toegelaten werd op de Nederlandse uh, markt. Weet jij daar iets van? Ja, ja weet ik iets van. Ja. Um, er was een Belgische professor, en dan niks over de Belgen... maar die man heeft het onderzocht en aangemeld als nieuw voedingsmiddel. En... Hallo? Er gaat even een, even een technische, technische fout. Nou, we gaan kijken of we, of we zometeen nog even met Henk kunnen bellen. Intussen gaan we even naar Tom. Tom, goeienacht. Ja, ook zo. Goeienachtig. Hallo. Inderdaad, de stevia. Je mag het geen suiker noemen, hoor. Absoluut niet, want er is geen suiker. Nee, we, we noemen het stevia suiker, om het maar even... Die... Nee, nee, nee. Maar oh, nee, dat nee. mag juist niet. Nee, nou nee, juist niet. Het is geen suiker. Het heeft niks met suiker te maken. Ja, maar dan, dan kun je het wat, wat makkelijker in een hokje stoppen als je zegt stevia suiker. Ja, moet, dan, dan moet je zeggen stevia zoetstof. Oh, oké. Okay. Nou, zoetstof. Ja? Ja. Nou, inderdaad, wat mijn voorganger, uh, hoe heet die? Uit, uit Stadskanaal... Henk? Die heeft helemaal gelijk. En je moet, uh, althans als iemand stevia koopt, dan moeten ze niet naar de supermarkt gaan. Want het wordt vermengd met allerlei andere stoffen. Ja. En dan betaal je een boel geld voor die andere stoffen die er doorheen zitten. Terwijl je de zuivere stevia, dat is ongeveer inderdaad 300 maal zoeter dan suiker. Ja. En dat is veel en veel beter. En niet naar de supermarkt gaan stappen. Maar het heeft inderdaad een aantal jaren geduurd voordat het goedgekeurd werd. En het is inderdaad goedgekeurd. Het heeft alleen een klein beetje een bittere nasmaak. Maar dat kun je verwaarlozen. Als je er eenmaal aan gewend bent, dan is het best goed. Het andere punt van Ricardo met zijn vraag. Over maar wacht even hoor, want uh, Igor die had het er ook over dat, um, uh, dat, het, dat het misschien slecht zou zijn voor diabetici. Dat is nee, niet nee, waar. Nee, nee, nee, nee. Het is helemaal ja, niet slecht. Nee, nee, dat okay. niet. Okay. Nee, het is veel beter dan suiker natuurlijk. Okay. Suiker dat werkt op de alvleesklier, alvlees, okay. ja, wat dus te maken heeft met de diabetes. Je had nog een ja. ander punt, hè? Ja. We, we moeten eigenlijk even naar het nieuws uh, toe. Oh, God. Bl blijf je even hangen? Dat, dat gebeurt mij altijd. Ja. Of kan het heel kort? Ja, doe maar. Nee, ik blijf wel hangen. Oké, okay, nou, ja. mag je met ons naar het nieuws luisteren. Ja, dat is goed. Kan ik intussen zeggen dat u nog steeds kunt bellen met uh, 0800-1121? Uh, we hebben nog een heleboel vragen uh, uh, die we nog moeten afwerken. Nou ja, afwerken. We hebben een aantal oplossingen, en een aantal antwoorden. Maar er kan altijd uh, gereageerd blijven worden op die, uh, op die vragen. Of een nieuwe vraag stellen, 0800-1121. Of gaan op onze chat hè, op omroepmax.nl slash nachtzuster. Ik ben zo bij je terug na het nieuws voor het laatste uur weer van Nachtzuster. Tot zo. Nachtzuster: een programma van Max.